Je gaat op een stoel zitten. Maar ging jou juist vragen wat je van Niels vond van Sindisia? Oh, Wacht, maar je moet in de microfoon, uh, anders moet je even bij Niels gaan. Oké, okay, je mocht, mocht hier naast mij komen of. Ah, oh, zit hem met Allah? Voilà, gaat Maar <laughs> zijn stoel. Steen goed, ik heb ervan genoten. Ja, pak maar de microfoon bij de hand. Ja, zeg maar eens wat je ervan vond. steen goed, ik heb er van genoten. Ja, je kan fan worden van zijn Facebookpagina, pagina hè, Maar eerst moet je ook van mijn pagina fan worden. En ik ga ook van die van jou van worden, een soort okay. kruisbestuiving hier. Zeg, mag ik eens iets vragen aan Jean-Pierre? Ja, Jean-Pierre, mag ik u samplen eigenlijk? Dus... Oh, je altijd, ja. Ik dat heb perfect. hier een paar <laughs> prachtige quotes, Niels. Bijvoorbeeld deze. Ja, godverdom op een ander zagen. Deze en uh, wat hebben we hier? Maak dat weg zit allemaal. Schitterend, hè. Maar hij mag dat allemaal gebruiken. Hij mag dat allemaal gebruiken. Ja, en hij mag dat uh, exploiteren, hè. Ja, ja. Maar moet, hij moet niks aan jou afdragen. Nee, van haar Super, Niels. Niels, a.k.a. Syndizia. Geniaal, hè. Ik kan het blijven zeggen hoe fantastisch jouw jou vind, maar dan uh, begint het uh, raar te worden allemaal, hè. <laughs>